Bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt dan wel een heel uur met nieuwe releases gemist. Gelukkig voor jullie staat er nog een heel tweede uur te wachten. Met veel nieuwe muziek uitgebracht in oktober. En de vaste Play It Loud luisteraar weet inmiddels al lang dat ik elk uur en uitzending stevast begin met de uuropener. En ditmaal kwam deze van de legendarische Striper. Die op 15 oktober een nieuw krachtig nummer dropte. Van hun onlangs uitgebrachte 12e studioalbum When We Were Kings. Getiteld Betrayed by Love. Tevens begeleid door een muziekvideo. En over Betrayed by Love deelde Michael Sweet het volgende. We zijn allemaal verraden door liefde. Jezus werd verraden door liefde. Ik vond het passend om hier een lied over te schrijven. Het is een uh, gitaarballet. anders dan alle ballads die we ooit hebben gemaakt. En ik hoop dat je het leuk vindt. Over When We Were Kings voegt Sweet toe... We konden niet enthousiaster zijn over dit nieuwe album. Ik heb het gevoel dat het echt ons klassieke geluid weergeeft. Maar ook ons meest recente geluid. We zijn zeker gegroeid als band en behoorlijk geëvolueerd. Dus het is belangrijk om beide te hebben... We zijn 40 jaar bezig met onze carrière en brengen de beste muziek uit onze carrière uit. En dan gaan we door naar Patriarch. De band die voorheen stond, bekend stond als Batushka... opgericht door Bartholomew Krishuk... heeft hun debuutalbum Pro-Rock Ilja aangekondigd... onder deze nieuwe naam en staat gepland voor release op 3 januari. Krishuk's Batushka veranderde hun naam in Patriarch... nadat Krishuk hun juridische strijd tegen Batushka-oprichter... Christophe Drabikowski over de naam Batushka had verloren. Na de rechtszaak is Drabikowski nu eigenaar van de naam Batushka... En Chris Hoek's nieuwe band Patriarch heeft op 15 januari de nieuwe single Salin 3 vrijgegeven. Inclusief videoclip geregisseerd door Hyacinthos. Salin 3 is de eerste single die onze nieuwe release Pro Rock Ilja aankondigt... en weerspiegelt waarschijnlijk het beste de diversiteit... en muzikale multidimensionaliteit van dit album. Al dus patriarch over de single. Net zoals de titulaire profeet Ilja het nieuwe Jeruzalem in Podlasi bouwde, bouwden wij aan onze nieuwe identiteit... en laten we ons nieuwe muzikale gezicht zien. Luister en deel uw indrukken. Poimana beste ja, on który czynił cuda przed nią, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestii i którzy oddali pokłon jej obrazowi i oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora z siarką, a drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, mieczem, który wychodził z ust jego i wszystkie ptaki nasycone są ciałami De Italiaanse power metal kracht Frozen Crown had op 16 oktober hun gitaargestuurde nieuwe single I Am The Wind uitgebracht afkomstig van hun nieuwste studioalbum en Napalm Records-debuut... War Hearts, die op 18 oktober is verschenen. Gedomineerd door het dynamische vocale duo van frontvrouw Jade... en gitarist Federico, onderstrepen gedurfde gitaarriffs riffs en vlekkeloos drumwerk... nogmaals hun passie voor moderne power metal... samen met een aangrijpende officiële videoclip. Frozen Crown, opgericht in 2017, heeft dus ver vier albums uitgebracht... die veel media-aandacht hebben gekregen en een toegewijde fanbase hebben... Op opgebouwd met hun dynamische live shows. Momenteel is de band op tournee... met Camelot door Europa en Groot-Brittannië... en verheugd om nummers... van hun aankomende album Warhearts... live te presenteren. Aangezien dit aanbod... een geluid naar nieuwe hoogte tilt, Hun debuut markeert als een... zeskoppige band en een levendige mix... van krachtige riffs, onvergetelijke... melodieën en rauwe energie. Frozen Crown over de nieuwe single... I Am The Wind. I Am The Wind markeert... de terugkeer van de tyrant en... dient als een spirituele opvolger van ons populaire nummer. Waarbij Federico opnieuw de taken van de leadsanger deelt met onze frontvrouw Jade. Dat langzamer is dan de andere nummers op het album en toont de onverbiddelijke mars van een dreigend leger en de meedogenloze woede medogeloze, medogeloze woede van de elementen, sorry. Ook Breaking Benjamin heeft op 16 oktober een nieuw nummer uitgebracht dat het eerste nieuwe materiaal in bijna vijf jaar markeert. Getiteld Awaken. Hun laatste volledige studioalbum dat de band uitbracht was en ...in het voorjaar van 2018. En sindsdien deelden de uh, in uh, januari 2020 het verzamelalbum Aurora... ...met daarop vernieuwde versies van enkele van hun grootste nummers... ...evenals hun nieuw nummer getiteld So Far Away met Scooter Ward of Gold. Dat nummer kwam uit in december 2019, dus het is alweer een tijdje geleden... ...dat we iets compleet nieuws van de rockers hebben gehoord. Awaken is een melodieus hardrocknummer dat doet denken aan een deel van het vroege werk van Benjamin. Het werken aan dit nummer was iets nieuws en spannends voor ons allemaal, geloof ik, zei gitarist Jason Rauch in een persbericht. We hebben meer kunnen ontdekken van wie we traditioneel zijn, terwijl we gelijkertijd grenzen verleggen en dingen proberen die we in het verleden niet hebben gedaan. Muzikaal hebben we ons best gedaan om trouw te blijven aan wat Breaking Benjamin is. Maar we bieden ook een nieuwe kijk. Awaken hoor je nu bij Play It Loud Brand New. U de muziek zo hard Maar wel bij Play It Loud Op ZFM Zandvoort en aan het op Breaking Benjamin draaide ik de Zweedse melodieuze death and trash metal zwaargewichten Dark Kane die terugkeerde met hun gloednieuwe single Quench My Hate waarbij ze hun nieuwe zanger Tobias Derengowski introduceerden die zijn volledige potentieel laat zien op het nummer. De band zegt Dark Kane heet onze nieuwe zanger Tobias Derengowski graag welkom in de band. We zijn erg enthousiast om samen met Tobias aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Aangezien hij een zeer getalenteerde zanger is die de oude Darkane nummers heel goed kan vertolken. En tegelijkertijd een bijdrage kan leveren met zijn eigen stijl die uitstekend past bij Darkane. Hij is te horen in bands als Chronic, Half Pace en Crawl Back to Zero. En Quench My Hate gaat over de mentale toestand van een persoon die buitengesloten of gebruikt wordt. Hoe een mens zich zou kunnen voelen na een relatiebreuk of een... Een of ander verlies. Maar het beeldt ook de persoon af die anderen gebruikt voor zijn eigen agenda en anderen uitbuit. De teksten zijn geïnspireerd door persoonlijke ervaringen. En de muziek zelf biedt een perfecte mix van moderne metal en het bepalende geluid van Dark Kane. Het is zowel meedogenloos bruut als. Prachtig melodieus. We blijven even in Zweden, want de melodische death metalers Arch Enemy onthulde een dag later ook hun nieuwste single Liars and Thieves van hun aankomende album Blood Dynasty. De albumaankondiging en de start van de pre-order fase vielen samen met het begin van een Europese co-headline tour Rising from the North met In Flames op 3 oktober in Glasgow. Tijdens de tour is Liars and Thieves al live uitgevoerd terwijl de band de release van de nieuwe single op het podium tieste. Nu dankzij de release van de digitale single kunnen fans over de hele wereld eindelijk het nummer ervaren. Liars and Thieves levert een krachtige boodschap van veerkracht en innerlijke strijd. Verpakt in felle melodieuze death metal met intense teksten over het bestrijden van bedrog... ...en het doorstaan van ontberingen. Michael Amat zei over de nieuwe single en video het volgende. Onze tweede single van Blood Dynasty is hier. Liars and Thieves is een snel krachtig nummer... ...met een melodie die in de hoofden van mensen blijft hangen. Zeg niet dat ik je heb, niet heb gewaarschuwd. We hebben het onlangs live gespeeld... ...en het was een absolute beest in de pit. En nu is het tijd om de studioversie te horen. En deze hoor je natuurlijk bij Play It Loud Brand New. De Finse volkmetalband NC Farm heeft op 21 oktober... de officiële videoclip gedeeld voor het zojuist gedraaide nummer Fatherland. Afkomstig van het onlangs uitgebrachte album A Winter Storm van de band. En veel van het nieuwe materiaal ontstond tijdens de lockdown... toen NC Ferums oprichtende gitarist Marcus Toyvonen... zichzelf de uitdaging stelde om nieuwe manieren te vinden om muziek te maken. En uiteindelijk elk nummer componeerde... behalve het opzepende volkslied Fatherland. Dat is geschreven door bassist Sami Hinka... en die uh, het volgende over het nummer deelde. Zoals Vaak eerder begon het componeren van het nummer met een fractie van een melodie in mijn hoofd... die in mijn hoofd speelde en vervolgens mijn akoestische gitaar pakte... en een paar minuten later was het refrein klaar. Vanaf dat moment vormde het nummer zich bijna vanzelf. En dit nummer vertelt over een afgelegen stam die al heel lang vecht tegen de winterstorm Vigilantes. Een enorm amazing refrein en de rauwe energie die iedereen in een moshpit roept. Garanderen dat dit een geweldig lijfnummer wordt...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 En Dark Tranquility komt samen met special guest Moonspel, Wolfhard en Harry naar FNR op 6 november. Samen met At the Gates en In Flames is Dark Tranquility de pionier van de Gothenburgse scene, Melodic Death Metal style. Het wordt een brute avond. Tickets zijn nog verkrijgbaar voor 32,50 euro. De zaal opent om half zeven. Aanvang is om kwart over zeven. En het speelt zich allemaal af in de grote zaal van de FNR in Eindhoven natuurlijk. En de Zweedse filmische rockband is een unieke verschijning en met hun mix van EDM en metal, eveneens ongehoord. Met Arena, waardige refreinen en mystiek live optredens, zeker een concert voor in je agenda. Onder leiding van leider en superheldrummer Epok heeft de Zweedse band al een aardige track record opgebouwd, bestaande uit zes uitgebrachte albums, meerdere singles, meer dan 200 miljoen streams op Spotify en meer dan 100 miljoen views op YouTube. Na tours met Hailstorm, Evanescence en With Temptation verkochten ze afgelopen jaar onze O.Z. nog uit en keren ze in 2024 terug voor een show in de Max van de Melkweg in Amsterdam. Ik heb het natuurlijk over de band. Uh, Kijk hoor, waar staat het? Uh, even kijken, ik zie het even niet staan. Maar goed, uh, Support komt van Linda Batilanis Soloproject Half-Lives, die het verhaal vertelt over hoe je vastgestelde paden en industriële normen kunt doorbreken. Met een mix van melodische alt rock. Gemixt met pop, wordt het allemaal bij elkaar gebonden. Met een vleugje Electronic en Trap. Het gaat over Smash into Pieces. Trouwens. Ze komen in de grote zaal. Uh, van de Melkweg, op de Max dus. En tickets kosten nog 30,45 euro. Inclusief 4 euro administratiekosten. En de zaal opent om 7 uur. Aanvang is om half acht. En dan kun je de Smash Into Pieces dus ook nog zien. In de, dus de grote zaal van de Evenaar in Eindhoven. Op 7 november. En de tickets kosten daar 26,50 euro. De zaal opent om 7 uur. En de aanvang is om half acht. En diezelfde avond, 7 november, heb ik het over. De Iron Maidens komen dan naar de... Uh, uh, Kijk naar de boerderij in de Zoetermeer. En die verwierven al heel snel internationale erkenning... ...sinds hun oprichting in 2001. Deze all-female tribute band heeft een indrukwekkende stage performance... ...inclusief de maiden mascotte Eddie, Magere Hein, De Duivel en meer. De Iron Maidens coveren Iron Maiden-materiaal uit alle tijdperken... ...inclusief de grootste hits en fanfavorieten. De muzikanten hebben een uiteenlopende muzikale achtergronden, variërend van orkest en muziektheater tot blues en rock. Zij wonen individueel... En uh, als band al vele muziekprijzen. Op 7 november spelen dus de Iron Maidens met Support Act Darkness Surrounding in de boerderij in Zoetermeer. De tickets uh, kosten in de voorverkoop 32 euro en aan de kassa 32,50 euro. 50. Deuren openen om half acht. De aanvang is om half negen. En op 8 november kun je, heb je een lekkere hard rock punk avondje. Dankzij Pressure Packed Parasite Megalomaniacs. Feest en inside job in de Willemane in Arnhem. De tickets kosten in de pre-sale slechts een tientje. Aan de deur kost het je 12 euro. De deuren openen om 8 uur en de aanvang is om half 9. Diezelfde avond kun je ook nog naar de Dead Daisies, Bisto Blanco... en Mike Tramp in de main stage van de Bibelot in Dordrecht. De tickets kosten vanaf, gaan vanaf 38 euro sorry, en de deuren openen om 7 uur. aanvang is kwart voor 8. 10 november kun je nog naar Changing Tides, een release show. Na een vurig show in 2022 keert Changing Tides terug naar de 013... voor de release show van hun tweede album Amidst the Grey. En deze vijfkoppige metalband afkomstig uit Noord-Brabant put... voornamelijk inspiratie uit zowel het metalcore als deathcore genre. Met hun stevige gitarist, deepened breakdowns en mysterieuze zangorchestraties... Dan weten ze het publiek altijd enthousiast te maken en in beweging te brengen. En dat komen ze niet alleen doen, maar met de vrienden in Deep Root... Nice to a Gunfight en Sugar Spine. Support your locals. Tickets kosten slechts 16 euro, inclusief servicekosten. De deuren openen om 7 uur en Deep Root begint te spelen om half acht... Kijk voor het actuele speelschema van alle bands op www.013.nl en speelt zich af in de Next in 013 uiteraard. En dat was hem weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de agenda voor die week, maar ik ga gauw door naar alweer het laatste blokje oktober releases van deze uitzending. Te beginnen met de Britse black metal grootheden Cradle of Filth, die net op tijd voor Halloween nieuwe muziek hadden geleverd met de nieuwe single Malignant Perfection, inclusief een later verschenen videoclip. En Danny Filth bleef trouw aan zijn woord, aangezien er eerder al deze zomer een nieuwe muziek voor oktober werd geteased. De eerste preview kwam met de woorden, gegroet filthlings we hebben een aantal tricks en treats voor jullie dit griezelige seizoen. Helaas is er nog geen albumtitel of release datum voor het komende album, maar er is nog genoeg tijd tot begin 2025 duik dus ondertussen in de nieuwe single en kom in de perfecte stemming voor Halloween en het donkere seizoen oh. Even wachten Ja, komt die Nog een telefonisch interview met frontman en zanger Siegfried Samer... van het tot slot gedraaide Dragony. En vorige week op 28 oktober releaseerde de Oostenrijkse Power Metal Band... een nieuwe videoclip voor de laatste single Dream Chasers... afkomstig van hun onlangs uitgebrachte vijfde studioalbum... Ik zoend Draconis, die gastvokalen bevat van Xandria, zangeres Ambre En Zanger Siegfried Samer zei het volgende over de track... We zijn blij dat Ambre Voorvaiz van Xandria akkoord ging... met een gastoptreden op ons nieuwe nummer Dream Dream Xandria is al jaren een belangrijk onderdeel van de symfonische metal scene. En ze hebben een fantastisch nieuwe zanger in Ambre, die ook een geweldige optreden heeft toegevoegd aan ons nummer Dream Chasers... wat het nummer aanzienlijk verbetert. We wilden daarom absoluut nog een video uitbrengen waarin Amber te zien was. Ook voor Dringernie staan de tour, eerste tourdata voor begin 2025 alvast. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben... Volgende week ben ik weer met Dutch Fury waar ik een oktoberoverzicht van de nieuwste singles laat horen van bands uit eigen land en ik sluit af met de laatste woorden hornstop en stay metal. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.